Alternative FM ...aan het eind uh, van een uh, nummer... Wat, uh, ...wat toch heel veel energie... Uh, ...teweeg heeft uh, gebracht. Grappig, want uh, Deep Purple... ...daar hebben we het over, want uh, die begon... ...in het uh, tweede uur van deze Alternative FM. Iedereen weet... ...eigenlijk uh, dat het uh, toch... ...de band is van Ritchie Blackmore... ...Ian Gillen, Roger Glover, John Lord... ...en Ian Pace. Dat is toch... ...de succesformatie... Uh, ...van Deep Purple geweest... ...aan het begin van de jaren 70. Uh, zeker uh, de samenstelling met uh, Ian Gillen en Roger Glover en Richie Blackmore. Dat, uh, dan heb je het toch al over uh, drie, drie kanjes. Daar kwam ook uh, de klassieker uit voor, Child in Time. En dat nummer, dat duurt tien minuten. Mwah kunnen we wel eens een keer draaien, maar het is zo vaak gedraaid al op de Nederlands Raad, maar het is wel een klassieker. Heel erg leuk ja. om naar te luisteren. Dat moet je gewoon doen dan Ja, uh, gaan we nog wel een keer doen, maar misschien niet in dit programma. Uh, dan uh, over dit nummer, Burn. Sterk album uh, wat uh, daarna is uh, gekomen toen Richie Blackmore onder andere de kuier laten nam. Maar ook Ian Gillen uh, verdween uh, toen als leadzanger van uh, de band. En toen moesten ze dus op zoek naar een nieuwe en David Coverdale uh, kwam toen. En ook Roger Glover ging eruit. Uh, Glenn Hughes kwam daarvoor in de plaats. En daar uh, hadden ze dus Burn uh, meegemaakt. Nou, David Coverdale kennen we later nog uh, van uh, Whitesnake. Inderdaad, die band bent ook waar Adje van den Berg nog deel uit van gemaakt heeft. En Coverdale uh, was zeer duidelijk op dit nummer te horen. Burn dus. Um, ja. Daarna heeft uh, Deep Purple nog weer in een uh, samenstelling die bijna deed denken aan de oorspronkelijke of eigenlijk de meest succesvolle samenstelling. En dat is dus weer met Ian Gillen in de gelederen maar ook met Roger Glover erbij. Uh, alleen was toen uh, Richie Blackmore... die had zoiets van... Uh, zoeken jullie het maar lekker uit. Ik doe niet meer mee. En uh, dat is ook zo gebleven. Dus uh, nu uh, schijnt het zo te zijn... dat ze uit elkaar zijn. Ja, jongens worden allemaal een dagje ouder. Hè? Ze zijn nu boven de 60. Zeker, uh, uh, dacht ik, uh, John Lord. Die is van het uh, bouwjaar 1940. Nou, uh, reken maar uit. Die, die, uh, die moeten ze wat uh, met een uh, rollator het uh, podium op laten komen. Hoewel, John Lord uh, ziet er nog uh, echt nog redelijk geconserveerd uit. Maar voor een harddrukband uh, is het uh, toch wel een beetje te veel gevraagd. Als je 70 jaar bent en dan nog eens een keer op een podium gaat, uh, gaat staan. Uh, ja, ik, ik zou bijna zeggen, kijk even de line-up naar van Pinkpop Classic. Ook een hele uh, leuke line-up. Ja, ja, ja. ja. Uh, overigens uh, is het uh, zo dat John Lord... Uh, we doen er wel meesmuilend over... Maar hij heeft wel een... Uh, ja, bijvoorbeeld een uh, echte klassieke conservatoriumachtergrond in Engeland. Dat weten niet zo gek veel mensen. Maar hij heeft een echte klassieke geschoolde achtergrond. Op sommige nummers van Deep Purple... Met name in het beginperiode... Is dat heel duidelijk te horen. Nou, daarmee hebben we dan het een en ander gezegd... over deze band... Deep Purple. Zeer bekend. Burn uit 1974. Met David Coverdale dus. En Glenn Hughes. En uh, verder was die uh, samenstelling dus met John Lord en Ian Pace. Dus vier man. Uh, Marcus, hadden we nog iets uh, klaarstaan eigenlijk? Helemaal niks. Oh. Oh. oh, oh, oh. Nou, ik heb nog wel wat... Uh, wat nou, dan heb ik nog wel wat. Dat, uh, dat komt wel goed. Uh, vorig jaar... Uh, Hadden we hier een uh, band, die had uh, de Rob Award uh, gewonnen en uh, wat hebben we toen gedaan? Nou, toen kwamen ze aanzetten, want we hadden gezegd van uh, kom uh, toch wel zo akoestisch mogelijk. Nou, dat ging dus net niet. Uh, nou, ja, voor kwam, hun doen zo nee, akoestisch mogelijk. Het, het was redelijk akoestisch, maar uh, Henning kwam toch met een complete drumstel aanzetten. Nou ja, wij puzzelen, puzzelen en meten en uh, kijken van waar moeten we dat ding kwijt, deur eruit. Van de studio. Ja, en ik, de had, hal... ik had gewoon een platte grond ervan moeten maken om het zo maar te zeggen hoor. Dat hier uh, in de studio al uh, uh, toe ging. Je moest, als je naar het toilet wilde hier in de studio, hè, uh, daar zat Henning met zijn drum. Uh, ja, ik wou zeggen, je, je ervoor, moest je over het drumstil heen klimmen. En uh, dan kon je pas uh, naar boven om uh, bij het toilet te komen. Maar goed, uh, die deur die we dus uit de studio hebben gehaald, die hadden we bij de voordeur neergezet. En daar hadden we Suus de Groot neergezet. Dat was inderdaad haar geluidsbal tegen haar het opzicht van de drumstel. Nou, uh, dat was ook heel duidelijk, uh, duidelijk uh, te horen. En die opnames. Ja, het is, uh, het is ook een hele bijzondere opname geworden. John Doe's Revenge en Black Crowes In de uh, versie zoals wij hem hier hebben opgenomen. Ten tijde van Alternative FM. on living to just come back like nothing's happened expect me to ik zou bijna zeggen het is uh, ons eigen huis uh, aan het worden zo langzamerhand. <laughs> nou, durven we gewoon rustig te zeggen. Nachtigaal Toch Marcus? Ze, ze, ze ziet er gewoon uit als een engeltje. Ja, uh, nah, het is gewoon een schat van een uh, schat van een meid. Uh, nee. Fabiana Dammers uh, was dat met uh, Can't Say No van haar eigen gemaakte EP uh, All This Craziness. Uh, nou ja, uh, voor de mensen die uh, opgelet hebben, twee weken terug zat ze hier in de uitzending en toen vertelde ze al dat ze met een eigen album bezig is op dit moment. en daar is ze nu druk mee bezig. Hoe het uh, verder straks uh, gaat lopen met dat album, dat horen we spoedig. Ze had het hier in de uitzending over. Hé Marcus, daar was jij getuige van dat ze hem hier uh, nog een beetje zou uh, kunnen promoten. Want... Ja, ja maar, want maar, we, uh, oh. de, alleen als die leuke technicus er was. Toch? <lacht> ja, maar de woorden hebben niet. Ja, overigens, uh, zegt Pascal, uh, Fabian de Dammers, daar hebben we het over, maar heeft zij ook op Bekenstein Pop uh, gestaan? Uh, Volgens mij dus wel, hè? Erg uh, ver verleden, inderdaad, heeft ze daar een keer gestaan, <laughs> inderdaad. Dat uh, die, wel, Marcus. Over, over, over <laughs> Fabian Dammers, er worden dus, hier wat krabben ja, uitgedeeld, maar goed. <laughs> ja, ik kon mij uh, inderdaad wel, kon ik haar van herinneren. En ik had zo van, uh, ja, laat ik toch eens even kijken of ze geïnteresseerd is om hier in de studio te komen. Nou, ik ja. nou, contact gelegd met haar, uh, doorgespeeld, inderdaad... Uh, die, die jullie toe eigenlijk. Doorslaggevend succes uh, geweest. Dat zie zeker. Ja, want uh, we hebben hier zes nummers. Heeft, uh, volgens mij het complete EP'tje heeft ze hier gewoon gespeeld. Ja. Uh, wat, wat dat gaat. Dus, en uh, ze is uh, gewoon uh, bereid om nog een keer terug te komen. Dus uh, ja. het, het gaat, nog, gaat ook zeker gebeuren. Dat, dat, dat durf ik er uh, durf ik rustig te zeggen. Maar overigens nee. over Bekenstein Pop uh, gesproken, ik zat ja. op dat blaadje rond te kijken. Uh, Simon ja. en Simon en Kipski. Uh, een, klopt. Uh, die hebben toch volgens mij ook bij, bij, bij Frarispop uh, opgetreden? Ja, klopt inderdaad. Voor, uh, was dat niet op dat podium uh, aan het uh, Frederikspark, daar? Aan de andere kant? Ja, het Frederikspodium inderdaad. Ja, ja de, bij, uh, uh, het, ju het Jupilerpodium uh, was dat toch? Ja, ja dat klopt. heet het Jupilerpodium. Ja, podium dus, dus, Die zijn dus nu op het hoofdpodium te zien? Ja, klopt inderdaad. Om half zes zijn die te zien tot half zeven. Ja, wat is het voor een band? Weet je dat? Uh, ja, ik heb het nog niet echt helemaal volledig, maar ja, het schijnt in ieder geval gewoon een, een spannend te zijn, origineel en meepakkend. Hmm. Dus ja, en ik heb, er is wel één nummertje die uh, hebben ze in een clipje mee gehad op televisie. En die ziet er gewoon inderdaad heel leuk uit. Het uh, is een wijze van een, toch nummertjes wat ze hebben, wat gewoon in je kop blijft hangen. Ja, Als je me een paar keer achter elkaar gedraaid hebt, ken je een hele nummer uit je kop. Het is echt zo'n plaatje die, die ja. er niet uit te rammen is. Nee, klopt. Zit. Het is inderdaad een hele leuke act. Er zijn, uh, het is vierkop band inzet. Het ziet er gewoon hartstikke leuk uit. Ja. Andere band. Want ja, we zeiden Fabiana Dammers, die hadden we hier in de studio. Maar we hebben ja. er nog een van formaten gehad in het uh, verleden. Weet Marcus ook wel. Uh, dat is Chef Special geweest. Ja. <laughs> dat, dat, dat, dat is een uh, leuke herinnering. Uh, voordat we uh, gaan uh, praten over uh, bevrijdingspoppenkrant... nog wel even dat uh, amusante voorval uh, wel even ja. vertellen. Ze uh, dus ah, ja, komen we hier binnen en... Uh, het is nou het derde evenement waar ik werk... waar ik ze gewoon weer tegenkom. <laughs> ja, maar het, le het leuke van, van Chef Special was... Moeten we hier spelen? He, tenminste, Joshua Nollet had een beetje die, uh, die houding. Van, God, wat moet het? Een beetje die Norse houding. Die andere vier die hadden dat helemaal niet. Die, uh, die denken van nou, we gaan gewoon lekker een stuk uh, spelen. En, uh, uh, maar Joshua Nollet. En dat is een beetje doorgegaan, ook naar, uh, naar Radio 3, naar 3 FM. Ik ja. heb niks tegen Joshua. Maar moeten we af en toe een beetje echt letten op zijn houding. Ja, dat, dat had hij niet, ook bij Stenders. Hij, had zo hij en... worden, nee, niet zo heel erg breed worden. Niet dan, dan je denkt. Want ook, had ook een beetje bij Stenders had hij daar wel een beetje last van. En uh, daar moet hij mee uitkijken. Dus, okay, uh, ja. Maar goed, uh, voor de rest, uh, alle vijf hartstikke aardige, uh, hartstikke aardige gasten. Zeker. Uh, en uh, het leuke was, ze hebben hier ook uh, twee, wel, hoeveel nummers hadden ze hier gespeeld? Twee of drie nummers, uh, Marcus? T twee, geloof ik, hè? Drie. Drie, drie zelfs. Drie. Drie nummers hebben ze hier gespeeld. Uh, ze waren ook best wel onder de indruk van de manier waarop wij dat gedaan hebben. Cool. Uh, nu gaan we de bevrijdingspop verhalen, of bekerstijmpop erbij pakken. Want ze zijn op het oxypodium oxypodium Oxy daar spelen ze vanaf uh, vijf over zes tot en met uh, tien voor zeven moeten hmm. ze spelen. Jij komt ze oh, komt, komt vaak tegen. Ik uh, heb uh, de eerste keer dat ik ze tegen ben gekomen. is Naar Artquake uh, Open Air Festival in Noord-Floriander in Hoofddorp. Ja. Daarna kwam ik ze tegen dus op Bevrijdingsbop Haarlem En nu kom ik ze gewoon weer tegen op Bekenstein. ja. Is het, dus, op ja. Ze, staan, uh, ze zijn heel ver, want uh, ze, ze, ze, worden al, uh, ze zijn al een keer ge geweest op 3FM. Bij uh, Rob Stenders inderdaad. Uh, toen hadden ze het uh, nummer uh, Deadline naar uh, de voren geschoven. Uh, over Chef Special uh, kan ik dan inderdaad, maar dan haal ik het uh, boekje er even bij. Want ja. ook ik uh, lees niet voor uit eigen werk. Nee, klopt. Chef <laughs> Dat Special is niet af. staat uh, voor een avond uh, met uh, springende mensen, bezweten shirts en uitgelopen make-up. Nou. Dat uh, kan, ik, kan ik wel beamen. publiek wordt glimlachend meegesleurd in uh, zorgeloze vibes. Ja, dat is, is, een, dat is een echte podium. Act. En uitziende levenslust. De Harlemse band serveert een muzikale mix van hip-hop, reggae, funk en rock. Van ontspannen grooves tot stevige gitaarsolo's. En de sound is vergelijkbaar met bands als Wat Fun Loving it. Criminals, Relax en RHCP. En waar dat voor staat... Geen ideeën. Hoe, Hoe cares? Dat zal ik dan wel zeggen. Maar, ik zou bijna ah, zeggen, zoeken. Zo zometeen maar even op. Ah, ja, nou ja, goed. Maar ja. goed, uh, dat, dat, is, uh, dat is de band uh, Chef Special in de Notendop. Ja. Uh, staat een hele leuke zei, ja, er staat ook een hele leuke foto bij, ja. eigenlijk trouwens. Want is, vijf, uh, ze, ze hebben zitten een, bus, al, een bus ook, hè? Ze hebben een bus inderdaad. Er staat ja. een grote koeilers in, de letten gewoon inderdaad Chef Special op. Ja. Uh, de aankleding van de auto is een beetje een nacht achter, avond En de foto is gewoon genomen op een strand. Ja, het zal waarschijnlijk op het IMUIDERS-strand uh, zijn. Misschien hebben ze nog een gitaartje opgegraven. Uh, op Weet jij veel? Ja, ergens uh, een de derde gitaar die misschien is geweest <laughs> van Fabiana. Dan, ja, dan zouden die in het verleden ook uitgeschraakt Ja, uh, <laughs> maar even over, over, nog, uh, over Joshua nog. Uh, over ja. Joshua Nollet, de frontman. Ik zei net, uh, het was misschien een klein beetje negatief, maar misschien hoort het ook wel bij hem. Een beetje die, die, die attitude, dat, een beetje attitude. Die ja. attitude, dat hoort toch wel een beetje bij hem. Dus Joshua als je zit te luisteren, houd dat maar lekker zo. Wij moeten je gewoon nemen zoals je bent. En eerlijk gezegd past dat ook wel een beetje bij je. Er moet ook een beetje iemand zijn waar je van zegt... Yeah. Ja. Wat moet ik met zo'n uh, gast? Ik, denk ook, niet, ik ken... denk ook niet dat ik hem niet zo snel zou zie zien ja, maar als stand-up comedian. Maar, maar, hij is, maar het, is, het is een onwijs aardige gast. Ja. Als je hem even doorheen prikt, is het gewoon een onwijs aardige gast. Dus, uh, mm. Maar, maar dat dus is met van, mensen zo. Als je moet... denkt op een gegeven moment, van, wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? En, uh, ja. en je, maar goed, chef specials, ze staan klaar. Uh, tenminste niet hier in de studio, maar wel in uh, de cd-speler. En dan hebben we het over... Eh, uh, Dat eerste nummer. Ik ben nou even kwijt wat het is. Marcus, uh, wat was het ook alweer? Colors. colors. Colors, inderdaad. Ja, die kleuren. Rijk zijn ze zeker. Yo, check this out. It's the chef on the mic. You got them colors. I got them colors. it's black and white like that, man. Nothing. My life with them beats and rhymes when I reach the skies, And I'm on my knees and cry when I ease the mind And I'm leaving you behind and I'm screaming Jesus Christ Cause I can't read it write. I try to get a grip on this And make you trip on this Try to make your hips Can't resist it ain't shit, I got a list of them things I need luck with Trying to be me, be real But what the fuck is And darkness It's my lungs when I'm stuck with This shit that I'm stuck with Stuff I got shit with Fuck I'm addicted I can't resist it The fall of the city I'm in love with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 It's all Rage Against The Machine met uh, The Bullet In Your Head. Of Bullet In The Head. Echt uh, rauw zoals ze uh, moeten klinken uit het, uh, begin, uit het beginperiode van uh, Rage Against The Machine. Uh, de periode dat uh, de band bij elkaar werd uh, gebracht door onder andere Tom Morello. Maar natuurlijk uh, de meest in het oog springende gast van de band is natuurlijk Zack De La Rocha... Uh, met zijn, uh, ja, met, met zijn hart, uh, kreten en raps op het podium weet hij het uh, publiek aardig in uh, vervoeding uh, te brengen. Uh, het is ook eigenlijk ziedend zoals ze op het podium staan. Ik heb hem een paar keer uh, gezien bij uh, het, uh, de Pinkpop. Midden jaren negentig hebben ze daar een optreden gegeven. Ik gedacht Pinkpop 96 in de periode dat ze met uh, Bulls on Parade uh, kwamen. Uh, toen heb ik ze gezien en dat loog er niet om in ieder geval uh, het is ook een beetje, een beetje een band net als Urban Dance Squad een, uh, uh, karakters die een uh, beetje uh, niet makkelijk bij elkaar passen maar goed het, uh, toch, toch uh, slaagden ze er elke keer in om in, uh, vanaf 92 een aantal uh, albums uit te brengen, het zijn er drie in totaal plus een uh, coveralbum. album Renegades uh, heet dat album en de drie originele albums uh, die zijn natuurlijk uh, dat nummer van uh, wat je net hebt gehoord... ...Bullet in your Head van het eerste album Rage Against the Machine. En het tweede uh, album dat was Evil Empire. Daar is ook uh, The Bulls on Parade uh, terug uh, te vinden... En natuurlijk uh, in 1999, de Battle of Los Angeles. hele mooie uh, nummer is uh, Guerrilla Radio en Sleep Now in the Fire. Dat zijn toch wel de pakkende songs die uh, de Rage Against the Machine hebben uitgebracht. Ja, en bijna, last but not least, ze komen naar Nederland. Want uh, sinds 2000 uh, ging het allemaal een beetje bergafwaarts met, uh, de, met de band. Uh, iedereen begon uh, een beetje met een eigen project en uh, uiteindelijk begonnen ze dan toch weer een beetje de kriels uh, te krijgen. En dus hadden ze weer besloten om op 24 augustus 2007 weer eens een concept met z'n vieren weer te gaan doen. En dat was de eerste uh, sinds jaren en dat gebeurde in Amerika. En daarna uh, hebben ze toch wel redelijk doorgepakt. En nu is dat uh, ja, min of meer uitgegroeid tot een concert wat 9 juni zijn beslag gaat krijgen hier in het Gelderdoom in Arnhem. Daar zullen ze dus uh, opnieuw een optreden gaan uh, verzorgen. Rage Against the Machine komt dus naar Nederland. Ik weet alleen niet of uh, er nog kaarten zijn. Uh, misschien wel. En anders dan heb je gewoon pech. 9 juni dus. En dat is volgende week woensdag. Nee, aanstaande woensdag. Dan uh, zullen zij uh, te zien zijn. Nou, dat heb ik al uh, genoeg uh, verteld over, uh, dit, uh, over deze band. Uh, vorige week bij het, uh, bij het eindfeest... of het, eigenlijk het eindexamen uh, gedeelte... van Daan van Putten, de gitarist van Gangster. Uh, daar komen we straks nog even op, want ze hebben een EP uitgebracht. Speelde ook een andere band en dat is de band Houses. Uh, net als uh, Daan van Putten uh, moest Jeroen Roelofsen uh, eindexamen doen... en Jeroen Roelofsen is van de band Houses... Ik heb het een beetje gehoord en beluisterd. Het is uh, redelijk psychedelisch. Maar er was één, echt één, supergoed nummer wat zo verschrikkelijk toegankelijk is. En dat nummer dat ga je nu horen. Dat is Suicide. Nou, hier zijn ze dan. Houses. Ik uh, had de bedoeling dat het uh, Cashmere uh, zou zijn. Maar volgens mij is dit uh, niet Cashmere. Zit uh, is is hier nou CD1 in of zit hier CD2 in? Uh, uh, CD2, zoals je vroeg, jongen. Ja, het is, uh, ik, ik, ik, ik vergis mij. Het is uh, de volgende track. Track 6, Cashmere moeten we hebben. Dus, dit is een klassieker. Dus juist, deze moeten we hebben. Ik sta al denk denken van, dat klopt iets niet. <laughs> maar dit is hem. Nou ja, we gaan gewoon uh, fijn uh, luisteren de komende, uh, wat zal al zijn, pak weer 9 minuten. van Led Zeppelin, de groep die zeg maar ontstaan is door het toedoen van Jimmy Page. Jimmy Page is ook de grondlegger van Led Zeppelin geweest in die periode. En een van die majestieuze nummers die de groep uitbracht... was dit nummer Cashmere. Ja, het is een slepend nummer eigenlijk, min of meer. En ja, dan krijg je dus een, een, een, echte, een echte klassieker... John Paul Jong was uh, de drummer in die periode en John Bonham, nee John Bonham was de drummer en John Paul Jong was de gitarist, nou die leeft nog steeds alleen John Bonham Senior, die, uh, leeft niet meer. En dat, dankjewel, is dat deze John Bonham nu vervangen is door zijn zoon. Want een tijdje terug hebben ze nog eens een reunieconcert gegeven. En toen zat de zoon van John Bonham achter de kit. Dus dat zegt, dat zegt toch al wel genoeg. Het is bijna zover, vrienden, dat we afscheid gaan nemen van deze alternative FM volgende week. Aha. Ja, volgende week hebben we, als het goed is, Third Machine hier in de studio. Dat is John Ruyter. Die gaat het een en ander vertellen over wat hij aan het doen is. Ja. En uh, nou ja, we hebben er nog één uh, klaarstaan. Ik weet niet of we dat helemaal gaan redden. We gaan het gewoon uh, doen. Hier is Gangster. Uh, vorige week de EP uitgebracht. En Slipping Away. Dat kennen we hier natuurlijk van de akoestische versie die ze hier speelden. Daan en Frauke. Maar dit is de uiteindelijke studioversie. For yesterday. Still too early for tomorrow. Hanging on the beat. My hope seems so hollow I wish I could turn the earth And bring back the sun I wish I said Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Jobboos met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering stuurt een voorlopige rekening van 69 miljoen dollar naar het olieconsortium BP. Het zijn kosten die tot nu toe gemaakt zijn in verband met de lekkende olieleiding in de Golf van Mexico. Het is de eerste rekening van de Amerikaanse overheid die naar BP gaat. Het geld moet volgens het Witte Huis terug naar de Amerikaanse belastingbetaler. Het is niet bekend welke termijn en binnen welke termijn BP moet betalen. In Chili is Joran van der Sloot opgepakt. Volgens verschillende media werd hij door de politie uit een taxi geplukt... in de buurt van de plaats Viña del Mar, op zo'n 100 kilometer van de hoofdstad Santiago. De Chileense autoriteiten zouden hem zo snel mogelijk willen uitleveren aan Peru waar hij wordt gezocht voor de moord op een 21-jarige vrouw afgelopen zondag. Ze is de dochter van een Peruaanse zakenman en autocoureur en werd doodgevonden in een hotelkamer in Lima. Die kamer stond op naam van Van der Sloot. De 22-jarige Nederlander is korte tijd later vanuit Peru naar Chili gevlucht. Mocht Van der Sloot in Peru worden veroordeeld, dan is de kans klein dat hij zijn straf in Nederland mag uitzitten. Nederland heeft geen uitleveringsverdrag gesloten met Peru. PvdA-lijsttrekker Cohen twijfelt aan het rookverbod in kleine cafés zonder personeel. Op een bijeenkomst in Tilburg zei hij dat er weinig draagvlak is voor dat idee... en dat het ook heel moeilijk is om het te handhaven. Cohen gaat daarmee in tegen het beleid van het vorige kabinet, waar ook de PvdA in zat. Maar het denken staat niet stil, aldus Cohen. Het blijft belangrijk voor hem om het roken terug te dringen... maar wat betreft het rookverbod in eenmanszaken zijn we misschien wat te ver gegaan, zei hij. Overigens worden kleine cafés nu al tijdelijk niet meer gecontroleerd, nadat de rechter de overheid in het ongelijk had gesteld. Het weer vannacht kan een nevel of een mistbank ontstaan, morgen opnieuw zonnig, het wordt 20 tot 25 graden. In het weekend nog iets warmer, vanaf zondag kans op een onweersbui. Dit was het enden.